Vijf uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De Olympische Spelen in Londen zijn voorbij. Tijdens de sluitingsceremonie kregen de 80.000 toeschouwers... in het Olympisch Stadion een show gepresenteerd... met veel dans, theater en Britse popmuziek. De Olympische vlag werd door IOC-voorzitter Rogge... overgedragen aan de burgemeester van Rio de Janeiro... waar de volgende zomerspelen in 2016 worden gehouden. Daarna volgde een Braziliaanse show... met oud-voetballer Pele als stralend middelpunt. Aan het eind speelde de Woo een klassieker, My Generation. Het thema van de spelen was Inspireer een generatie. Vanmiddag worden de Nederlandse sporters gehuldigd in Den Bosch. Nigeriaanse leger zegt dat twintig strijders... van de radicale islamitische groepering Boko Haram heeft gedood. Bij de gevechten in het noordoosten van Nigeria kwam ook een militair om het leven. Het leger had naar eigen zeggen informatie dat een aantal Boko Haram-strijders... in het stadje Maiduguri bijeen zou komen... Toen militairen de strijders overvielen, mondde dat uit in een vuurgevecht. Boko Haram is in Nigeria verantwoordelijk voor een reeks aanvallen op onder meer kerken... waarbij de afgelopen tijd tientallen mensen omkwamen. De groepering wil van het land een streng islamitische staat maken. In het oosten van Turkije hebben Koerdische strijders een parlementariër ontvoerd. Gijzelaar is Hussein Aygun, parlementslid van de belangrijkste oppositiepartij in Turkije... Aygun werd toen hij onderweg was overvallen door PKK-strijders. Een journalist en een politiek adviseur die bij hem waren... werden niet meegenomen. PKK heeft vaker lokale politici ontvoerd, maar nog nooit een parlementslid. Meestal komen gijzelaars ongedeerd vrij. Verboden PKK heeft de afgelopen tijd een reeks aanvallen gedaan op Turkse militairen. En Turkije heeft erop gereageerd met een groot offensief. Deze maand zijn al zeker 115 strijders gedood. Het nog, helder en overdag volop zon. Alleen in het Zuidwesten bewolkt. Later op de dag in het zuiden ook kans op een bui. Het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Rende. Het alvast even fijn wennen aan Blas muziek. is Johnny uit 1985 met een nummer met de oude naam van JFK Airport in New York... als de titel Idlewild. Die noemen is afkomstig van de toenmalige golfbaan waar het vliegveld op werd aangelegd. Dit is Cairo's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Zometeen meer klinkend koper en razende ritmes. Want Mr. Mr. Wallace is hier, live en volledig... in een uur Nacht van het Goede Leven. Waarin we rondkijken in Nederland met de stem van Joop Scheltens... die overal de zonzijde van ziet. En geen detail overslaat in zijn selectie... van sprookjesachtige plekken in het vaderland. Maar eerst, live muziek. Het zijn Vriezen, ze wonen in Groningen en ze zijn er. Ze halen meer uit de nacht. Ze zetten de ochtend alvast hoog en juivend in. Met Too Rude For You is hier Mr. Wallace. is het nieuwe wakker worden met Mr. Wallace. Ze gaan een heel groot deel van uh, dit uur vullen. En dat is fijn. Straks zijn ze terug. Je kunt uit bijna de hele kaart van Holland kiezen in de serie. Ontdek je plekje met Joop Scheltens als gids en verteller. Gestart bij de AVRO in 1972 en een onwaarschijnlijk lange tijd doorgelopen. Tot 1993, het jaar van het overlijden van Joop Scheltens. Hij vertelt de verhalen, hij kent de geschiedenis en weet wat waarom waar staat. In de grote steden, in de kleine plaatsjes, de verstopte dorpen. De poorten, de rivieren, beekjes en stromen... de bijzondere huizen en karakteristieke straten en gevels. Bijvoorbeeld in Culemborg. ginds, in de verte, stroomde lek. En we hebben natuurlijk even gewacht tot er een schip voorbij voer... Want anders heb je geen idee dat daar een van de vier grote rivieren stroomt. Met alleen een grote spoorbrug. Want het gewone verkeer moet overgezet worden met een pond. Culemborg is een oude stad met stukken oude muur. En in de verte steekt boven de bomen uit de toren van de Langsmeer of Binnenpoort. Een poort die omgeven is door romantische bebouwing. En een laatste overblijfsel van de 14e-eeuwse versterkingen... met in een muur boven het grachtje stenen die wijzen... op de veelvuldige overstromingen in de 17e en 18e eeuw. De oude visafslag is een laag en leuk gebouwtje... dat door zware pilasters in drieën is gedeeld. Boven de ingang zit weer het bekende stadswapen. Tot in deze eeuw werd hier de zee en de riviervis geveild. En dan staan we op de binnenplaats van het Elisabeth-weeshuis... dat zich bevindt achter de huizen van de Herenstraat. Achter het weeshuis, dat op maandag gesloten is. Alle luiken zaten potdicht. Maar wat geeft dat? Er speelden kleine kinderen die daar ruimte genoeg hadden. Dan zenkt de camera naar rechts en eindigt bij de westelijke stadsmuur. Dan eindigen we met nog meer stadsmuur of gedeelten ervan. Het valt allemaal een beetje in elkaar, maar is heel schilderachtig, dat wel. We nemen afscheid van het stadje aan de lek met alleen een spoorbrug en met het volgende verhaal. Toen prins Willem IV. van Oranje-Nassau in 1748 werd verheven tot stadhouder... werd hem door Nijmegen het graafschap Culemborg aangeboden. Dat waren nog eens tijden dat je een hele stad cadeau kreeg. Zo'n slotje, dat kan blijven duren. William Pitt and City Lights. Model begint zangcarrière. Dat was het een beetje. Er staat een mooie clip online. In een lege kelder en veel geleund tegen steunpilaren. Past perfect bij zo'n plaatje uit de jaren 80. We gaan iets draaien van het eerste album van de Google Dolls. Het eerste album dat succesvol werd in Nederland. Dizzy Up The Girl. Heet dat hier is Acoustic number 3. up your secrets with the lies they told to you, and the least they ever gave you was the most you ever knew, and I wonder where these dreams go when the world gets in your way, what's the point in all this screaming, no one's listening. Your voice is small and fading, and you're hiding here unknown. And your mother loves your father, cause she's got nowhere to go. And she wonders where these dreams go, cause the world got in her way. What's the point in never trying? They press their lips against you And you love the lies they say And I tried so hard to reach you But you're falling anyway And you know I see right through you Cause the world gets in your way What's the point in all this screaming You're not listening Acoustic number 3, de Goo, Goo Dolls. Harry Eckers, hij overwint het al jaren op Ibiza... naar een drukke carrière in popzalen en theaters. Vroeger met Klein Orkest, die hoorden we eerder nog. Later solo met zijn theatershows met liedjes en lange verhalen. Uit het geheim van de lachende piccolo... hoort u een conference over kamperen in Spanje. Ik ben in Spanje nog een keer met mijn stomme kop... naar zo'n Neandertaler camping geweest. Mm. Ik dacht, eh, ik kampeer nooit. Ik ga er met een klein sheltertje staan. Een paar klapstoeltjes ervoor. Ga ik Nederlanders observeren daar in Spanje? Misschien zit er een verhaal in. Nou, daar zaten wel verhalen in. Maar het observeren kon ik wel vergeten, want ik werd meteen herkend. GELACH. Dan komen ze zo voorbij lopen langs je tent, die Nederlanders. Nou, ze komen eigenlijk niet voorbij lopen. Ze komen voorbij slipperen. GELACH. Dat jullie dat weten. Ik had dat nog nooit gezien. Ik... Eh... Ze hebben van die slippers aan, van klep de klep, klep, slip, slip, klep. slip. En dan komen ze zo voorbij en zegt die ene Nederlander tegen die andere: Hé! Hey, huh, die jekkers? <lacht> God, wat doe jij nou op een camping? Ik zeg, Nou, we waren eens gaan kamperen. Dus ik dacht: Kom, we gaan op mijn camping staan, hè, weet je wel? <lacht> En dat wordt dan doorgelult over die hele camping: Hé, hey, die jekkers, weet je wel. Die, die staat op G7 en dan word je de hele dag herkend. En dat vind ik gernig. Ja, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Nee, nee, nee, nee. ik ben daar niet blasé over. Ik vind als mensen naar mij toe komen van een leuk liedje of een keer gelachen om jou. Dat vind ik een eer, vind ik leuk. Het had daar wel een nadeel, hoor. Op een gegeven moment kwam de regel Nederlander naar mij toe. Ja, die is niet alleen hier actief in uw buurt of wijk zet 80 Nederlanders bij elkaar en, en en klootzak gaat de boel regelen. Want ik heb een hekel aan dat type zeg. U kent hem vast wel. U kent hem vast wel. Ze geven nooit wat uit handen. De regel Nederlanders niks, niks. En na afloop zeggen ze altijd: het zijn altijd dezelfde die het moeten doen. <lacht> Middenstanders zonder winkel. Dat zijn het eigenlijk, hè? Zo'n type, weet je wel? Nou, die, die komt naar mij toe, hè? Nou, Daar maakt niet uit. Maar die komt, die komt naar mij toe en die zegt van: jij ja, hè? Uh, zeg, ik regel de boel hier een beetje op de camping. Zou jij wat voor de Nederlanders willen doen in de kantine? Liedje, kofferalsertje. Nou, dan kan je niet weigeren hè. Want dan heb je kapzones, dan loop je naast je slippers en dan ben je er de rand. <lacht> nou, vertel mij wat, zeg. Kun je zeg. Dus ik, dan lul je je eruit. Het klinkt eh, onsympathiek, dames en heren. Maar dan zeg je van, de, nou, ik doe wel een keer wat. En achter je hand zeg je tegen je vriendin, morgen meteen pleiten. <lacht> Maar dat hoort die regel Nederlander, want hij hoort alles. En dan zegt hij, oké, okay, dan organiseren we het voor vanavond. Klink. Heb ik daar in zo'n kantine een bord zandstal leeg geeten? Dat was vreselijk. Ik was daar nog nooit geweest. Hoor. Dat ziet er niet uit. Hoor. Dan zitten ze allemaal in van die voorgevormde plastic stoelen. Allemaal dezelfde stoelen. Heel veel vlees in hele kleine zwembroekjes. <lacht> ik zag al die vetrollen. Ik werd meteen vegetarisch. Dat heb ik toch niet gehad. En toen heb ik dan nog een blunder gemaakt, een blunder. Dat is niet normaal. Ik heb er het niveau van mijn publiek te hoog ingeschat. Dat mag je nooit doen, nooit! Ik ben daar met mijn stomme kop ben ik daar begonnen met een grap van C.S. Notenboom. U <lacht> weet wel, die Griekse filosoof die. Uh... Ja, rustig maar, hou dan rustig. Maar jullie, jullie zijn intelligent. Goed, nou daar niet. Ik, ik begin daar met die grap van Cees Notenboom, belachelijk, ik denk, goed, lekker van toepassing voor de avond, maar belachelijk was het, joh. Ik zeg tegen al die bruin verbrande bekken in die plastic stoelen, zo, vandaag op het strand weer lekker drie uur liggen oefenen voor het crematorium. Er <lacht> werd totaal niet gelachen, Ze waren ook niet kwaad, hoor. Ze snapten het gewoon niet, zo. En dan ben je de lul. Je kan in dit vak maar weten hebben dat ze je snappen en te grof vinden of te volks. En dat ze dan weglopen, dan snappen ze wat je zegt. Maar als je niet gesnapt wordt, dan gaat het fout. Hè? Dus ik werd zenuwachtig. Ik denk, ik ga een liedje zingen. Hè? Nou, u kent mijn liedjes een beetje, ik ga een liedje zingen. Was voor hun te ingewikkeld. Ze snapten er geen flik aan van zich. Ik denk, een meezinger. Ik had nog een lullige meezinger. Konden ze de tekst van het refrein niet onthouden. <lacht> het werd Achter in de zaal werd het onrustig. Er werd geroepen, vroegatje, vroegatje. En, en toen het zweet brak me uit en ineens kreeg ik een briljant idee. Hè. Ik heb wel eens een liedje gemaakt hè, voor een neefje van mij, die heet Dirkje. Die is tien jaar en die, die is een beetje verlegen en die durft niet te zingen. Dus heb ik eens een liedje gemaakt dat hij één woordje moet meezingen. In het hele liedje, telkens één woordje. Ik denk, laat dat maar doen in die kantine daar. Hè. Ik heb het gedaan daar. Het dak ging er vanaf. Zal ik het voor de gein eens laten horen? Hoor. Nee niet, nee, niet om jullie te beledigen hoor, maar dat jullie als intellectuelen een indruk krijgen hoe het nou toe gaat op zijn neandertalencamping, hè? Dat was, ik zal het dan precies doen zoals ik het daar gedaan heb. Goed, snap je? Oké, okay, hè? Dus dat sfeert ze een beetje oproepen van, een beetje TL licht erbij, van zo'n klote kantine daar zo in Spanje. Dat komt er zo wel bij. En dan nou, ging dus uit, nou, we gaan een, een, een meezinger doen, een meezinger, en het gaat over een meisje, een klein meisje, ze heet Ans. Maar ze is zo klein, iedereen noemt haar Ansi. Ansi. En die gaat een keertje op vakantie. <lacht> en dan ga ik zingen, la la la la la la. En dan hou ik op met zingen en dan moeten jullie zingen, Ansi. Meer niet. M meer niet. Dat is de enige. Hè? Nou, Om het even moeilijker te maken in het refrein, nog een woordje. Dan zing ik, Olé. En dan jullie, pa, el ja. <lacht> Zullen we voor de grijn even meedoen vanavond om het sfeertje te bouwen? hè? Dus alleen Ansi aan P.L. Ja, dat moet je kunnen, hè? Ik stond er ongeveer zo bij, hè? Er was een heel klein meisje. Aussie. Veel te laat, hè? Dan hoor je zelf aan. Het volume voelt grijner, maar het was veel te laat. Dan begin ik nog een keertje overnieuw, hè? Het gaat nog hetzelfde als in die kantine, daar is nog Iets te vroeg, hè? Leuk in die mama over zitten. Ja. Er was een heel klein meisje. Als die. die ging een keertje op vak. Als die. Weer te laat, hè? Let op, hè! Naar nou, een land met zongar. Ja. Aan de Middellandse Zee. <lacht> ha, ha, ha, ha, ha, ha. Sta je een half uur voor lul uit te leggen, Ansi en Paella? Zijn er een hoop van die abonnementgeiten die zee gaan zeggen. Nee, niet, geen applaus ook. Let nou eens op allemaal, joh. Alleen Ansi en Paella, ja. Aan de Middellandse Zee Ze stapte in haar tweede Stopte bij de afslag nu, nou strak Voor een Engelsman uit Swansea, En ze dacht ik neem die spetter mee voor een ja. Ja. Zo, jongen, jongen. Ja. Harry Eckers met een conferentie over kamperen in Spanje. We gaan weer luisteren naar live muziek. Ze zijn met z'n zevenen. Ze leenden hun bandnaam uit de bagage van een Britse ontdekkingsreiziger. En ze gaan Hey You spelen. Hier is opnieuw Mr. Wallace. There's on your shirt tucked out, chewing on your gum. Hey, you look like you don't care. Hey, yeah. ontzettend veel plezier te hebben. Jammer soms dat we dat niet kunnen laten zien, maar kunnen laten horen is al heel mooi. Uh, Mr. Wallace met uh, Hey You. Ik ga even praten met twee van hen. Met uh, Renske. die even aan tafel zou willen komen zitten. En met Pieter. Moet even geschoven en uh, gewandeld worden. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen zeg. Lekkere tijd voor jullie om te spelen? Heerlijk. Nee. Nee. <laughs> de Better mening zijn eigenlijk dat, niet. Ja, maar, maar je hoort er niks van. Je hoort er niks van. Wel, nee. um, uh, jullie hebben een soort van rolling start gehad in 2010. Was ja. een plan om een ska-band te beginnen... en twee weekenden later was de groep er en lag het repertoire er. Vat ik het zo goed samen? Uh, ja, uh, ja zo'n uh, beetje wel. ja. ja op het maar... hele repertoire. Maar inderdaad, wel een paar uh, liedjes die uh, waren klaar. Ja. Want uh, hoe, hoe zijn jullie uh, tot goed uh, gekomen op het idee? Nou van... ja, gewoon een uh, stukje basis uit de band uh, kennen elkaar al uh, jaren. Mm -hmm. En uh, toen zaten we op een avondje uh, te praten over van. Uh, goh, ik speel bas en ik speel gitaar en, uh, en, en ik zing. En uh, we willen eigenlijk allemaal wel in een Ska-band. En uh, ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? En toen uh, ben ik naar huis gegaan, vol met inspiratie. <laughs> dat ik echt zo'n gevoel had van, wow, dit, uh, dit is echt een heel, heel goed idee. Dus uh, zo is het uh, zo'n beetje gegaan. En dat was al een ge gezamenlijke interesse van jullie? Ska? Een gezamenlijke ja, voorlichting? Ja. Ik, ik word altijd in dit gesprek getrokken. Maar het waren gewoon de bassisten <lacht> en de zangeres die zijn begonnen met de band. Volgens mij ben ik er ook maar gewoon bij <lacht> Maar er moet een reden zijn dat jij hier zit. Um, nou ja, ik, mijn beurt, denk ik. <laughs> Jouw beurt om te vertellen. Want, ah, ja. Maar goed, je hebt het over met z'n drieën. En nu zijn hier, staan hier zeven met man. Met z'n zeven, ja, ja. Ja, via via, iedereen heeft Precies, elkaar Precies, hoe uh, vind je die? Hoe, hoe zoek je die bij elkaar? Hoe zoek je die bij elkaar? Nou, uh, Hilde die is via onze drummer erbij uh, gekomen. Dat de, de trompetist. is de, de, de trompetist, ja. ja, sorry. En uh, Jelle, de saxofonist, ja. uh, dat is mijn huisgenoot. En uh, Hans, die... Uh, Hebben we ontmoet bij ons vorige bandje. Ja, ja, met, ja een, paar, uh, de, een paar mensen van deze band hebben bij elkaar een ander bandje gespeeld. En ja. toen is Hans de eens een keer in komen vallen. En toen uh, heeft Rupmer, uh, de bassist, ja. die had zoiets van... Goh, die. Toen deden we een liedje van Doe maar. en toen kon hij dat slagje zo goed. Dat we dachten ja. van, hé, hey, die moeten we hebben. Ja. Dus, vandaar. Leuk, leuk. En wat, wat doen jullie overdag? Uh, studeren, ik. Ja. Allemaal. Volgens mij iedereen. Ja. Ja. Zo'n ja, beetje iedereen, Jelle, ja. Jelle werkt en Anton is ook en afgestudeerd. En Anton uh, is Maar is we spelen vanavond eens met een invaldrummer, Aha, van de ja, nou, die doet het Die, van die doet het formidaal. En wie schrijft uh, de muziek? Want jullie spelen uitsluitend eigen materiaal, toch? Nou, we doen wel eens een covertje. Een enkel covertje. En we, yeah. waar kies je dan voor? Um, Monkey, -Man flag? Monkey Man, ja. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, <laughs> Monkey -Man dat is een oude yeah. ska-klassieken. And One Step Beyond. One Step Beyond, of Brownhead brown girl in a ska. And My Sfargo's and Goodbye Ska People. Ja, als we echt lange sets moeten spelen dan... Maar voor de rest is het eigen materiaal? Voor de rest is het allemaal eigen materiaal. En wie, wie maakt dat? Wie schrijft dat? Um, nou... Ik, de zangeres. Uh, ik, Renske en Ja. Uh, yeah. En uh, onze trompetist, trompetist heeft onlangs ook een tekst een geschreven. Heel mooie tekst geschreven. Ja? Ja. En uh, uh, een tekst, het is altijd in het Engels? Ja. Yeah. Yeah. En yeah. denk je dan ook in het Engels? Ja, yeah. ik wel. Um, ja. Nee, ik alleen als ik heel lang Engels moet praten. Dus, maar als je dus aan zo'n tekst begint, maar dan uh, nou, is het Nederlands Ik vind, vind Nederlands gewoon dan? niet een hele mooie taal om in ja. te zingen. Het, ja. het, het is te hard. Um, Engels vloeit beter dan in Nederland. Hm. Maar uh, wat ik bedoel is, uh, schrijf je hem dan direct in het Engels? Denk je dan ook helemaal in het Engels voor zo'n nummer? Ik je heb, me, ik heb meestal een zin maar. in mijn hoofd en ja. die werk ik verder helemaal uit. Ja? Ja, ja, noem eens zo'n zin. Uh, I need a doctor. <laughs> <Ja>. <laughs> En daar komt dan een, uh, en dat is dan, die zin is je inspiratie? Inderdaad. Ja, nou dat was wel flauw, want ik had het dus geschreven en een tijdje later zag ik zo'n oud funkliedje funk op YouTube en dat was precies dezelfde beginopbouw van het liedje. Ja. Um, maar uh, ja, ja, het beginpunt en dan um, doorschrijven, ja. tot het ja. een beetje een consistent geheel is. En hoe gaat het bij jou? Uh, ja, hetzelfde, alleen bij mij, uh, of ik heb inderdaad een zin in mijn hoofd of, of uh, akkoordjes. Ja, noem jij er ook een, eens één? Een? Noem ik er ook eens één. Een. Uh, een een zin... I need a dentist. I need I a, need I need a need. dentist, ah, dat... inderdaad. heel gevoelig onderwerp. Nee. Um, nou ja, gewoon... Uh, hey you. God me <laughs> Ik weet er niks mee te ja, Of, of je hele verdrietige ja. dingen... Ja. Ja, en dan. Uh... En daar dan een vrolijk tempo ska nummer van. Maken. Ja, ja, ja, anders Dat is het allemaal zo uh, ja. echt. En dan ja. laat je zelf zo ontzettend veel zien. Dus nou kan je het nog een beetje verpakken in uh, Ska. Ja. <laughs> of, of ik heb een melodietje in mijn hoofd. Het is heel erg, uh, het wisselt elkaar heel erg af, zeg maar. Ja. En dan en dan ga ik iets daarvan uitwerken. En, uh, dan zie ik wel wat eruit komt. Leuk. Ja. Ja. En jullie maken het ook helemaal dat het uh, gespeeld kan worden? Of gaat dat nog door de band nou, heen? Nou, het verschilt ook. Meestal gaat het wel door de band heen. Maar af en toe uh, uh, ja, zijn er ook wel liedjes die het gaan gewoon... Gaan we altijd door de band heen? Ja, het zeker. Ik bedoel, maar het ene liedje is beter uitgewerkt dan het andere ja, liedje. Ja, precies. Mooi. Maar nu studeren jullie nog. Het is een zo'n grote groep dat jullie dan uh, met elkaar zoveel dingen kunnen doen. Leuk is dat toch? Ja, dat Hebben geweldig. jullie een, een groot toekomstplan? Nee. Nee. Nooit gehad ook. Gewoon kijken wat er gebeurt. Ja, en, uh, zo zijn we begonnen. Spelen. Dat, dat, dat ja. zeggen we nog steeds wel eens tegen elkaar. Van goh, we zijn toen begonnen met uh, niet echt een plan. En dat <laughs> hebben we nog steeds niet echt. Nee. Maar nou ja, zo zitten we hier dan toch maar weer. Oh, ja, ja, precies. Dat was een band uit Leeuwarden, dus Sketches. Ons plan was om net zo groot tot zij te worden. <laughs> dat is wel gelukt. Het is wel gelukt. Blijft een leuke band. Uh, er komt wel begin september een nieuwe plaat uit, toch? Ja, een nieuwe EP. Ja. ja, een EP met uh, nummer 4, 5, nummer Vijf liedjes. Ja. ja. Hij gaat de Rudies en Rockers heten. De plaat. En uh, ja, ik heb er wel zin in. We ja, hebben een releasefeestje georganiseerd in Groningen, waar we dus allemaal wonen. 8 september. Op 8 september in het podium Simplon. In Popodium Simplon. <laughs> dus uh, allemaal komen met uh, leuke bands in het voorprogramma. En daar staat ook uh, het nummer op wat uh, jullie zo meteen als volgende gaan spelen. The Wicked Tales of a Wild Pig. Nee, nee die, die staat dat jij net in dat schattige roze agenda uh, want, you, want daar staat de sendlist yeah. in. Ja, nee, uh, nee, die staat er niet op. Die kwam net wat later toen we de, oh. toen we de EP al hadden opgenomen. Wat wel jammer is, want ja, maar ja, zo gaat het heel vaak eigenlijk. Dan heb je iets klaar en dan komt er, komen er weer nieuwe dingen. Maar het liedje dat, dat we daarna ook, gaan he. spelen, Holiday, nee. die staat wel op, die staat op. Die staat ja. wel op de nieuwe okay. EP. Ja. Als ik jullie weer uit mag nodigen om uh, je plaats in te nemen. Ja, goed. Dan gaan we allereerst ja. luisteren naar The uh Wicked. Tales of a Wild Pig. Nu is het definitief. Die titel is het en die moet het worden. Dan gaan we weer luisteren naar live in de Nacht van het Goede Leven. Mr. Wallace. Yes. Renske niet alleen op zang, maar ook nog even op een stukje keyboard solo, net in Holiday, Mr. Wallace, en ze zijn zometeen nog een keertje terug. Je zou er een complete nacht aan kunnen besteden... maar waarschijnlijk zouden we dan met z'n allen een week doorslapen... zonder een kopje op te tillen of ook maar iets van een actie van betekenis uitvoeren. En toch zit er ook energie in de afleveringen van Ontdek je plekje... met de stem van Joop Scheltens. Hij nodigt je onhoorbaar uit verder te kijken dan het schermpje van je telefoon... dan de weg die je altijd loopt of de dingen die je dagelijks doet... Het hoofd even in de nek leggen, de andere kant uitkijken. Dan iedereen doet, gewoon eens links gaan als dat meestal rechts is. Als het kan natuurlijk. En in deze maand is daar misschien wel wat meer tijd voor. Nog een laatste keer luisteren we naar Joop Scheldens in Ontdek je Plekje. Dit is het beeld van de Waal. De schepen en de oevers. Gezien vanaf de Waalbrug. Een hele onderneming en het loont de moeite zoals u ziet... Maar om bommel te zien had het niet gehoeven. Want alleen de toren van de Sint Maarten zie je uitsteken boven de omringende bomen en de oude rode watertoren ertussen. Een beeld dat al jaren aan miljoenen Waalbrugpasseerders bekend is. Het land tussen de grote rivieren. Een goed lijkend portret. We zijn even in de kerk en kijken naar het orgel uit 1786 krijgt nu ook een idee van het in Trier. U ziet aan de hoge vensters dat de Sint Maarten een basiliek is. Tegenover het orgel een oorspronkelijke gotische koorbank met in het paneel Maria Magdalena. In zo'n kerk probeer je de namen te lezen op de zerken onder je voeten en naar achter te komen wie dat ook weer is waar de muziek van is. Haast onzichtbaar achter een hoge muur, de buurman van de kerk. Het gouverneurshuis, eertijds het paleis van Johan van Rossum. Eén zevende is nog over met het wapen van de van Rossums in de gevel. Er is nog altijd markt in de stad. Maar op de oude wismarkt is het nu een dooie boel. Daar is het nooit meer markt. Je kunt er nog geen bok in krijgen en dat wil wat zeggen. Aan de markt staat de waag met een mevrouw met een gouden weegschaal boven de deur. Ze is Justitia niet, maar misschien heeft ze iets te maken met de eerlijke waagschaal. Vanuit de heemtuin de fraaiste blik op het zoete zalbommel. De stad van Sint Maarten en van Van Rossum. Een plekje waar iedereen wel wandelen wil, werd ik. Trolling. Hier zijn Renske, Hans, Rutmer, Titus, Hilde, Jelle en Pieter, tezamen Mr. Wallace. plot van de voorstelling komen. Ans, Wouter, Stefan, Ronnie en Axel Maakredenen gaan het erop leven. Volgende week op deze plek van de het Broekhuizen. Een prettige maandag voor zo meteen.